In Groot-Brittannië hebben de Liberaal-Democraten gisteren zwaar verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kleine regeringspartij lijkt daarmee de rekening te betalen voor het bezuinigingsbeleid. De conservatieven van premier Cameron zijn vrijwel overal gelijk gebleven. De achterban van de progressieve Liberaal-Democraten vindt dat de partij door de conservatieven voor het karretje is gespannen om flink te bezuinigen. Labour is als winnaar uit de bus gekomen en in Schotland gaat de overwinning naar de Schotse Nationale partij. Gisteren is ook een referendum gehouden over een nieuw Brits kiesstelsel, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend. Waarschijnlijk haalt het voorstel voor evenredige vertegenwoordiging het niet. Voor de kust van Zuid-Spanje zijn zeker twintig bootvluchtelingen verdronken. Spaanse hulpdiensten konden bijna dertig mensen redden. De boot kwam vermoedelijk uit Marokko en kwam zo'n veertig kilometer van de Zuid-Spaanse stad Almeria in de problemen. De opvarenden belden met het thuisfront dat de Spaanse reddingsdiensten alarmeerde. De boot is gezonken, de kustwacht is bezig met een zoektocht naar de twintig doden. Het laatste transport met zwaar materieel uit Oeroesgan keert vandaag terug in Nederland. Vanavond laat, vanavond landt er in Eindhoven een toestel met aan boord een panzervoertuig. Na terugkomst gaat het voertuig naar een bedrijf voor onderhoud en daarna kan het weer worden ingezet. De komende twee maanden komen er nog wat kleinere voertuigen en containers via zee. En dan is al het materieel terug uit Afghanistan. Augustus vorig jaar kwam er een einde aan de missie in Oeroesgan, die vier jaar heeft geduurd. Vooral studenten vergeten soms met hun OV-chipkaart uit te checken. Dat blijkt uit cijfers van de NS. Bijna 5% van de studenten vergeten kaart na afloop van de reis voor de automaat te houden. Dat is twee keer zoveel als mensen die af en toe met de trein gaan. Mensen die dagelijks met de trein reizen vergeten het bijna nooit. De NS denkt dat het percentage bij studenten het hoogst is... omdat ze normaal niet in en uit hoeven te checken. Dat moet alleen buiten de periode dat ze vrij kunnen reizen met hun OV-studentenkaart. Bijvoorbeeld in het weekend. Er komt een campagne om de studenten te herinneren aan het uitchecken. Dan het weer nog. Het wordt een vrij zonnige dag. Er zijn ook stapelwolken. Het wordt 19 graden op de Wadden, tot 24 in het binnenland. Morgen zonniger en warmer. Het wordt dan 23 graden aan zee, tot 28 in het binnenland. En ook zondag warm, maar wel kans op een bui. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland Sven Kokkelman De sluiting van megastallen is slecht voor Nederland. Veiligheid is soms een kwestie van heel veel data verzamelen... Onveilig wordt het als mensen zich met die data gaan bezighouden. Mensen geven die data door, mensen moeten die data interpreteren. En de fouten die er gemaakt worden, die wegen zelden of nooit op... tegen de boeven die je ermee vangt. Wat gebeurde er nou precies een jaar geleden op 6 mei 2010... tijdens de zogenoemde Flash Crash? En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De sluiting van megastallen is slecht voor Nederland. Een groep wetenschappers van het Wageningse onderzoeksinstituut Altera... pleit voor de eh, inrichting van zogenoemde agroparken. Dat is een soort industrieterreinen voor grootschalige veehouderij. Peter Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van die onderzoekers. Waarom zijn, is de sluiting van die megastallen zo slecht voor het land? De megastallen uh, zijn de volgende stap in de ontwikkeling van de uh, intensieve veehouderij en ook van de melkveehouderij. Uh, boeren hebben dat nodig om uh, de beste van de wereld te blijven. Dat zijn ze nu en het, wij zouden graag zien dat ze dat ook blijven. Dat ja. is goed voor Nederland, maar dat ja. is ook goed voor de vlees- en melkproductie in de wereld. Ja. Als we die megastallen-stap uh, uh, uh, onmogelijk maken... dan kunnen zij niet verder in hun ontwikkeling. En dan nee. nemen andere landen nemen die positie over. Nou ja, Goed, de politiek wil een moratorium op die megastallen. Bewoners willen ze niet in de buurt hebben. Ze stinken, ze zijn dieronvriendelijk, horen we. Ja, nou, ze stinken minder dan de oude stallen. Ze zijn zeker minder dieronvriendelijk dan de oude stallen. In, die, in dat opzicht zijn ze echt een verbetering. Het grote probleem is dat ze op de verkeerde plekken staan... De Nederlandse landbouw is van, vanaf 1850 bezig geweest om uh, boerderijen zoveel mogelijk te verspreiden in het landelijk gebied. Dan kreeg een boer een grote huiskavel. Dat werkte zolang die boer uh, alles op zijn grond deed. Maar de moderne veehouderij uh, haalt steeds minder van zijn eigen grond af en haalt eigenlijk het, het, het voer voor de dieren vanuit de hele wereld naar zich toe. Dat ja. is gunstig. En op als gevolg daarvan liggen die stallen op de verkeerde plekken. En ja. dan krijg je ruzie op het moment dat je een stal in je achtertuin hebt... en die wordt maar steeds groter. Dat is goed ja. te begrijpen. Maar goed, er is toch iets anders nog dan het, alleen het economisch belang? Want eh, bedoel, er zijn Zeker. ook dierziektes die uitbreken. En als er zoveel dieren bij elkaar opeengepakt op één op industrie zitten... dan kun je wel nagaan wat er gaat gebeuren straks. Ja, maar ze zitten nu ook opeengepakt. We hebben de afgelopen tien jaar... Nou, je zegt net een aantal... dat ze verspreid zijn door het hele land. Ja, maar dat heeft uh, niet uh, voorkomen dat een aantal grote epidemieën zijn uitgebroken. En hoe komt dat? Uh, alle grote epidemieën die we de afgelopen jaren hebben gehad... kunnen we direct verbinden aan transport met dieren. Het transport zorgt er eigenlijk voor dat dierziekten verspreid worden. Ja. Breng de dieren bij elkaar en ja. zorg dat er geen transport meer nodig is... Van, van biggen naar varkens en van varkens naar het slachthuis... of van kalfjes naar koeien enzovoort enzovoort. Ja. En je haalt een grotere risicofactor van, uh, het, ja. uh, van de dierziektes je uit. Dus dat geen... is een ander argument om die uh, zaak bij elkaar te concentreren ja. in agroparken. Dus geen gesleep meer met dieren. Maar goed, Precies. u hebt het nu over de economische argumenten, zal ik maar zeggen. Grootschalig produceren. Um, ik heb maar het ook dat... over ecologische argumenten. Ja, nou daar wou ik naartoe. Want er is juist toch in, in veel landen in Europa een trend... Dat, je, uh, dat mensen meer biologisch willen gaan eten... in plaats van industrieel, zal ik maar zeggen. En, uh, en, en dat dat voer voor die beesten... waarvan u dan zegt dat kopen ze in, dat verbouwen ze niet meer zelf... dat daar weer een trend is om dat juist wel te doen. Die trend uh, is er in een kleine groep. Uh, veel mensen bijvoorbeeld in de omgeving van Hilversum... en binnen de grachtgevoer van Amsterdam, die, die volgen die trend. En in Frankrijk en in Zwitserland dan... is die beweging heel groot... Ja, maar het is daar toch niet meer dan 20% van de markt. En we zien dus ook in heel Europa dat er wel een groei plaatsvindt. Bijvoorbeeld in Nederland van, van 2% naar 3%. Maar het overgrote deel van onze markt is nog steeds het, uh, wat je zou kunnen noemen het gangbare vlees. En niet voor niks. Want dat vlees is uh, wereldwijd gezien van een uitstekende kwaliteit. En daarbij komt nog daar dat geen grote... antibiotica in, er zitten geen groeihormonen in. Daar zitten uh, soms antibiotica in. Dat gaat, ja. uh, daar zijn we overigens ook mee bezig. Om ja, dat uh, terug ja, ja. te dringen. en dat, ja, maar ja. Ook daar loopt Nederland weer voorop. In vergelijking met andere landen. Ja, maar het is niet ook, weg. We worden wel steeds resistenter. Jawel, maar biologisch vlees kan ook uh, vaak niet zonder medicijnen gebruiken. Dus, dus laten we nou niet denken dat we het met biologisch allemaal oplossen. Dat is zeker niet het geval. En nee. zeker wereldwijd gezien. Uh, want in Europa hebben we het, het, de mogelijkheid... Uh, een aantal mensen althans die genoeg geld verdienen... hebben een, de mogelijkheid om, uh, om de biologische niche-markt... Uh, om zich daarvan te bedienen. dat geldt zeker ja, maar niet is... voor de grote meerderheid. Ik moet u echt tegenspreken. Die is in Frankrijk en in Zwitserland vele malen groter dan u ze nu beschrijft. Ik kom daar vaak en ik zie dat echt in die supermarkten... Dat enorme schappen, trouwens hier in de supermarkt. Zeker wel, we ik, ik, ook jawel, ik, ik zeg ook niet dat het er niet is... maar ik zeg dat het nog steeds een deelmarkt is, een niche-markt. Die zal ook wel blijven, er is ook niks verkeerd mee. Overigens is biologisch, zegt niks over het formaat van de stal. En biologisch zegt ook niks over waar je nou precies... Uh, je, je, je verschillende uh, onderdelen van je, van je voerpakket voor je dieren vandaan haalt. Dat zijn allemaal geen zaken die in biologisch zijn vastgelegd. Dus hm. ook een biologische stal kan heel groot zijn. Goed, nou goed, uh, of het nou biologisch of niet, u, u beeld dus dat we daar enorme industrieterreinen vol met beesten komen, uh, en u zegt dat het is niet alleen een economisch ar argument is, maar ook een ecologisch argument. Wat is dan het ecologisch argument? Het ecologische argument is dat je uh, bij grote, grootschalige bedrijven veel uh, beter in staat bent om bijvoorbeeld je milieumanagement goed onder controle te krijgen. Luchtwassers, uh, luchtfilters, uh, stoffilters, dat zijn allemaal uh, relatief dure dingen, ja. die passen en die zijn relatief goedkoop op het moment dat je ze in een grote stal toepast. Je ja. ziet ze ook daarom in megastallen op dit moment... Uh, meer en meer toegepast worden. Ja. Juist de kleinere bedrijven hebben veel moeite... om dat soort grote investeringen te doen ja. voor relatief weinig dieren. Ja. Goed, krijgen we dan de varkensflat weer terug? Nee, de Varkensflat is, een, is een, een, een naam die journalisten op een verhaal hebben gepoot... Waar, waar wij ooit aan gewerkt hebben. Waarbij het ging over een varkensstal van twee of drie verdiepingen. Ja. Je mag dat een flat noemen, dat ja. is prima. Dat, is, dat doen we bij uh, mensen toch ook? dus waarom Ja, daarom. Maar het heeft een, een erg negatief imago gekregen. De flat Ik in het algemeen zich, bedoelt u? Wij uh, hebben een, een ja, wij, dat is de, daarom is de naam flat uh, voor dieren, varkensflat, is verkeerd. Dus we zetten er een heleboel mensen in, dat, daar hebben we verder niet zo'n probleem mee, maar goed. Ik vind die woorden ook niet zo belangrijk. Het gaat erom dat uh, we, we ruimtelijk moeten clusteren. Ja, maar hij komt er terug. Uh, gaan, we, gaan we twee, in, drie etages boven elkaar bouwen met dieren? Dat doen, we nu al, dat doen we nu al. Ook in veel stallen die op dit moment gebouwd worden... Ja. zijn er meer dan één etage. Op de bovenste verdieping zit vaak de luchtwasser... en zit het hele milieumanagement. En soms heb je daar uh, één of twee verdiepingen onder... één in ieder geval, soms twee verdiepingen onder de dierengouder. Dus uw boodschap, even afrondend uh, aan de Tweede Kamer... is, doe niet zo spastisch over die megastallen. Uh, sta ze, uh, of schaf ze in ieder geval niet af, dring ze niet terug... maar geef ze juist meer de ruimte om, uh, om groter te worden en te innoveren... Want ligt ook onze economische en ecologische toekomst. En zet ze op de goede plekken neer vooral. En uh, hou dan in de gaten dat je, uh, zoals Nederland nu doet, vooruit blijft lopen met misschien wel de beste landbouw van de wereld. Noem eens één plek, tot slot. Uh, eigenlijk alle binnenhavens uh, waar je in Nederland met het schip goed bij zou kunnen zijn bij, bij voorbaat de plekken waar je uh, de, dit soort landbouw zou moeten concentreren. Dus, dus we van, krijgen we een van... megastalle tussen op de Tweede Maasvlakte, midden tussen de petrochemische industrie. Nee, niet zo, Ik zeg binnenhavens. Ik zeg de ja. havens waar nu de voerfabrieken liggen. Bijvoorbeeld uh, hier in Wageningen heb je zo'n plek. Uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, Vechel is zo'n plek. Venlo is zo'n plek. Uh, Wansum is zo'n plek. Dat zijn ja, allemaal binnenhavens waar... En van daaruit moet je gaan denken. En daar moet je die bedrijven naartoe concentreren. Peter Smeets, ik dank u wel. Graag gedaan. Si la gente a mí me dice que me tengo que olvidar.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 Ondanks alle goede bedoelingen lijkt Nederland door te schieten in zijn hang naar veiligheid. Hoort u in het laatste deel van de Veiligheidsstaat in opnieuw een reportage van Marcel Dekker. Ik kan me eigenlijk niet herinneren wanneer ik me acuut super onveilig voelde. Maar ik was gisteravond aan het joggen en het was zo lekker weer, het was een beetje laat. En toen rende ik wel door een heel erg stil, donker buitengebied met allemaal bosjes uh, heen. Toen had ik wel zoiets van, hmm, als er nu een scooter achterop komt, dat, uh, ja. De Veiligheidsstaat Nederland is op orde. We geven ieder jaar meer geld uit aan veiligheidszorg, het gevoel van veiligheid is groot en we hebben ook nog eens een keer een heus ministerie van Veiligheid, aangevoerd door twee gepokt en gemazelde crimefighters die natuurlijk heel blij zijn met dat veilige Nederland maar natuurlijk niet achterover gaan hangen. Want naast de aanpak van zichtbare en veel voorkomende gevaren die onze veiligheid bedreigen, zijn er natuurlijk ook meer theoretische dreigingen die aangepakt moeten worden. Kijk wat dat betreft maar naar de terrorismebestrijding in Nederland. Dat heet pre-mediation. Dat betekent dat je niet meer op basis van aanslagen en incidenten uit het verleden berekent wat er mis kan gaan. Uh, ook niet dat je gewoon risico's berekent. En dan kun je nog iets doen met de beperkte gegevens die je hebt. En dan zeg je van nou het risico is zo hoog of hier dus daar moeten we zoveel beveiliging op zetten. Nee, wat men doet is bedenken wat de ergst mogelijke ramp zou kunnen zijn. Hè? What if? Dit is Beatrice de Graaf. Onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme van de Universiteit Leiden. Wat als die terroristen dirty bom's in handen krijgen? What if, als ze een kerncentrale weten te bestormen en te bezetten. Wat zou er dan niet allemaal kunnen gebeuren? En dat zou zo erg zijn dat die lage waarschijnlijkheidskans... want het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat dat gebeurt... dat doet er niet toe. De mogelijke gevolgen, dus low risk, high impact... die zijn zo enorm dat we nu alles op alles moeten zetten... om de samenleving veiliger te maken. En daarvoor hebben we biometrische data nodig... screeningen op luchthavens, landelijke DNA-databanken. En dan worden er allerlei technische wondermiddelen gesuggereerd, die in theorie misschien dat ook wel zouden kunnen leveren. Maar de praktijk blijkt, uit de praktijk blijkt, en dat wordt ook steeds duidelijker... dat al die technische wondermiddelen niet dat leveren waarvoor ze gemaakt zijn. Dat zullen ze misschien in de toekomst gaan leveren, misschien ook niet. En wat men daarbij vergeet, als het, dat het om de menselijke maat gaat. Mensen geven die data door, mensen moeten die data interpreteren. Mensen maken fouten. En de fouten die er gemaakt worden, uh, die wegen tot nu toe zelden of nooit op tegen de boeven die je ermee vangt. Te zwijgen over de vraag wie er de dupe wordt van veiligheidsdenken. Want veiligheidsbeleid kun je alleen maar voeren als je risico's in kaart brengt. Om risico's in kaart te brengen heb je databanken nodig. Voor databanken heb je categorieën en normen nodig. Als je dus voortdurend nieuwe normen gaat creëren... zul je ook voortdurend normafwijkend gedrag gaan creëren... Dat loopt vanaf de, de kindercrash of de, de databanken en de kinderdossiers... bij het consultatiebureau, waarbij elk afwijkend gedrag al direct wordt geregistreerd... loopt dat tot uh, het feit dat in een bepaalde wijken jongeren aangesproken kunnen worden... als ze in een te dure auto rondrijden. Nou, daar is misschien wat voor te zeggen, maar dat produceert dus afwijkend gedrag... zonder dat je direct kunt zeggen die persoon is een dader. Dus op basis van categorische, algemene kenmerken ga je mensen groepen aanmerken als een risicogroep. Wat betekent dat voor die mensen? Een, een, een heel vreemd voorbeeld te noemen mensen met diabetes... kunnen minder gemakkelijk een hypotheek afsluiten. Die zijn een risicodragende groep. Dan zul je zeggen, diabetes kan prima behandeld worden. Ja, maar de banken accepteren dat dus niet. Dus het gaat niet alleen over de overheid. Ik wil ook nog eventjes de private sector erbij halen. Die denkt natuurlijk al extreem in termen van risico... En dat denken, dat risicodenken, dat is eigenlijk nog wat gevaarlijker dan het veiligheidsdenken. Want risicodenken creëert dus risicogroepen, risicowijken... waar de mensen dus als tweede klasburgers worden behandeld, gestigmatiseerd worden... en uitgesloten of benadeld worden, niet alleen in overheidsdiensten... maar ook in particuliere private diensten. En dat, dat klinkt allemaal buitengewoon abstract, dat is het ook, maar... Het heeft wel praktische gevolgen voor mensen met diabetes. Voor een jongen die hard heeft gewerkt in een bepaalde wijk... maar een gekleurde huid heeft en een dure auto rondrijdt. Ja, die kan ongevraagd een huisbezoek krijgen... die zijn gegevens kunnen doorgelicht worden. Nou ja, Dat is misschien iets wat we op de koop toe moeten nemen, maar het gebeurt wel. En er komen ook steeds meer klachten op dat vlak binnen bij de Nationale Ombudsman. Dus de vraag is, wat doet veiligheidsdenken, risicodenken... met de mensen en groepen en wijken die als risico worden gebrandmerkt? De toekomst... Zou je kunnen zeggen, van straks zit er weer een compleet ander kabinet... met een compleet andere kleur... en dan kijken we weer compleet anders tegen die veiligheid aan? Nou, ik ben geen cultuurpessimist en dat zou maar zo kunnen. Laten we het hopen. Nederland lijkt door te schieten in het veiligheidsdenken. We blijven erop vertrouwen dat nog meer maatregelen... en nog strengere wetgeving angst uiteindelijk kan wegnemen... en de veiligheid absoluut maakt. Maar volgens Beatrice de Graaf mag dat nooit de angst wegnemen... voor de echte gevaren die ons bedreigen. Namelijk het gevaar dat we vertrouwen in onszelf en elkaar opofferen aan de veiligheid. Het waren de laatste woorden van Marcel Dekker. En ook de laatste woorden in deze serie volgende week in Goedemorgen Nederland. De wereld van de singles. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen -nederland .nl. Straks, wat gebeurde er nou precies op 6 mei 2010 tijdens die zogenoemde Flashcrash? Eerste muur van Siska Dresselhuis. Als rechtgeaard Calvinist heb ik altijd moeite gehad met bepaalde katholieke zaken. Dat begon al op de middelbare school... toen ik als verdwaalde protestant op een nonneschool in het zuiden des lands zat. Op de godsdienstles bracht ik de leraar, een priester die in een fantastische Mercedes reed... tot wanhoop door hem te dwingen een uitspraak te doen over een zaak van leven en dood. Wie wordt er uiteindelijk gered als het bij een bevalling dreigt fout te gaan? De moeder of het kind, wilde ik per se weten. Na hevig tegenspartelen kwam de leraar met het antwoord. Het kind. Het nieuwe leven gaat namelijk voor het oude. Ik was met verbijstering geslagen. Wat een cynische godsdienst vond ik dat. En nu kijk ik weer met grote verbazing... naar de zaligverklaring verklaring van paus Johannes Paulus II. Een paar jaar na zijn dood zou hij een trillende non van haar trillingen afgeholpen hebben... nadat zij tot hem gebeden had. De non had, net als de overleden paus, de ziekte van Parkinson. Zou ze daardoor een streepje voor hebben gehad? Hoe dan ook, de non was afgelopen weekend... triomferend en niet meer trillend, eregasten op het Sint-Pietersplein... waar de ex-paus zalig werd verklaard vanwege deze wonderbaarlijke genezing. Niemand kikte over al die duizenden mensen... die dankzij zijn rigide beleid in zaken condooms zijn overleden aan aids. Inmiddels is Johannes Paulus nog maar één stap verwijderd van zijn heiligverklaring... de hoogste status die een overledene kan bereiken. Daarvoor is nog één duidelijk wonder nodig. Mocht opeens, na een gebed tot deze zalige paus... een geamputeerd been weer aangegroeid zijn, dan ga ik overstag. Maar nog mooier zou een verandering zijn in het officiële rooms-katholieke condoomstandpunt. Dat zou namelijk alsnog duizenden mensenlevens redden. En dat is vele malen mooier dan één wonderbaarlijk aangegroeid been. Zij zes gaat Wesselhuis. maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek.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 She's. Mensen die genieten van de laatste dagen van hun meivakantie... de Lazy Song van Bruno Mars. Het is vijf minuten van half elf precies. Dames en heren, op 6 mei 2010, dat is precies een jaar geleden... stortte in korte tijd de Amerikaanse beurs, de Dow... met honderden punten naar beneden. Voor beurshandelaren en economen is de zogenaamde flash crash nog altijd een raadsel. Reden voor de Amerikaanse toezichthouder... om een val van de beurs in de toekomst te voorkomen... door het invoeren van een noodrem. Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance uh, aan de Universiteit van Nijrode. Weten we nou echt niet wat daar precies is gebeurd daar een jaar geleden? Nou, dat valt uh, wel een beetje te verklaren. Een van de meest aanvaarde hypotheses is dat een uh, Amerikaanse handelaar of een Amerikaans handelshuis in hele korte tijd met een uh, gecomputer, gecomputeriseerd systeem uh, een hele grote positie in futures, derivaten, wilde verhandelen. En dat uh, deden ze veel te snel, waardoor de koers heel snel gingen dalen. En toen gingen in reactie daarop ook andere partijen uh, verkopen. Niet alleen futures, maar ook aandelen. En daardoor kon eigenlijk in een paar minuten de beurs uh, heel hard naar beneden gaan. Ja, is dat de verklaring? Weten we zeker dat het zo gegaan is? Is het betreffende bedrijf daarop aangesproken? Nou, dat betreffende bedrijf is niet uh, gepubliceerd. Welke, wat het was door de SEC, de Amerikaanse toezichthouders... Er circuleren op diverse websites van Wall Street Journal en andere partijen, wel naam. Het zou gaan om een klein handelshuis, maar dat valt niet met zekerheid te zeggen. Ja, maar je zou toch zeggen, als dit gebeurt uh, door uh, uh, het wat sukkelige gedrag, zal ik maar zeggen, van één uh, partij, dat zo'n beurs er alles aan doet om uit te zoeken hoe het nou precies echt in elkaar zit. Ja, dat is waar. Maar uh, uh, de beurs is geen hoge wiskunde, er gebeuren soms dingen die ge gedreven worden door ofwel emoties ofwel. Uh, computersystemen als het echt fout zit allebei tegelijk. Ja. En wat je dus ziet is dat er tegenwoordig heel veel handel wordt gegenereerd door bedrijven die uh, met computers werken en die computers die zoeken eigenlijk voortdurend automatisch naar de meest aantrekkelijke mogelijkheden. Ja. Ja, en daar zitten geen mensen meer achter waardoor er gewoon hele rare dingen kunnen gebeuren. Dus als een computer op hol slaat dan ligt de hele wereldeconomie op zijn gat? Nou dat is dus niet gebeurd. Uh, maar het kan wel. Uh, nou, dat is wat speculatief. Kijk, wat, wat we wel hebben gedaan op, op beurzen is wat je noemt zogenaamde circuit breakers instellen. Ja. Wat is dat als zo'n gekke, onverklaarbare reactie plaatsvindt, dat gedurende een aantal uh, seconden of minuten de handel wordt stilgelegd. Ja. En dat uh, in reactie de dan kan uitzoeken wat er aan de hand is. Ja. En partijen even kunnen kijken wat er precies aan de hand is. Ja. Goed, um, zijn er mensen met Rijk mee geworden eigenlijk? Nou, bij dit soort dingen zijn de mensen die geld en mensen die winnen geld. En de grote winnaars zijn natuurlijk degene geweest die kochten toen die beurs uh, zo'n 10% naar beneden gingen. Ja. Uh, ook het aandeel Procter Gamble baalde zomaar 36% zonder enige verklaring. Ja, en mensen die toen hebben aangedurfd om dat op te kopen, die hebben er heel veel geld aan uh, verdiend. Ja, want de beurs maar die de klom echt en... in een noodtempo ook weer omhoog daarna. Die was binnen een paar minuten weer terug op het oude niveau. Ja. Omdat iedereen wel in de gaten had dat er niet iets was gebeurd. Er was geen... Uh, terreuraanslag of iets dergelijks. Dus dat gebeurt ja. gewoon op een normale handelsdag. Ja, en dan, dan speelt iedereen weer op de, op de bandwagon. Ja. De Amerikaanse toezichthouder, de SEC, zal vandaag... Daarom voeren we dit gesprek ook een noodrem invoeren. Uh, namelijk de uh, handel in aandelen stilleggen... als die aandelen in korte tijd enorm kelderen. Dan denk ik, dat hebben wij toch hier in Amsterdam al lang? Of, of vergis ik me nou? Nee, dat vergis ik zich niet. Nee, we hebben ook in Nederland de procedures afgesproken dat als de beurs in korte tijd met een aantal procenten daalt... of een individueel aandeel met een aantal procenten daalt... en er is geen verklaring voor, want dat is wel heel belangrijk. Kijk, als uh, morgen ING bekendmaakt, ik noem maar iets heel theoretisch... Dat, uh, uh, dat het 20 miljard is uh, weggefraudeerd... dan kan het aandeel natuurlijk heel snel gaan dalen. Ja, maar dan uh, zie je meteen waardoor het komt, gebrek aan vertrouwen. Uh, precies wat er aan de hand is, ja. Voilà, ja. Uh, maar zelfs dan nog uh, kunnen de toezichthouders besluiten om de handel in een aandeel tijdelijk stil te leggen... Om, om de markt de gelegenheid te geven, ja. uit te zoeken wat er is gebeurd. Goed. Hier in Nederland is het zo dat als de, de, de aandelen dus kelderen... Dan wordt het, uh, en er is geen verklaring voor, wordt de handel in ieder geval tijdelijk stilgelegd. Al is het ook alleen maar volgens mij ook om uh, iedere vorm van uh, handel met voorkennis... Uh, uh, uit te sluiten, toch? Nou, dat, dat is weer een heel ander, uh, heel ander verhaal. Oké, okay. uh, nou, dan doen we uh, dat de andere keer. Vindt u het goed? Ja, uh, heel goed, ons <laughs> gaat <de college> <laughs> ja. weer Ja. U bedankt, Jaap Ook ja, Hoogleraar Corporate Finance aan de uh, Universiteit van Nijrode. Het is bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op cairo.nl. Zometeen Prem Radakijzoen met Prem Time. Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Sven, wat, wat ga jij aanstaande zondag doen met Moederdag, Sven? dan ben ik in het buitenland prem Ah, schande. We gaan het namelijk vandaag hebben over Moederdag... maar over één specifieke moeder, Sven, die te vaak vergeten wordt. En dat is de stiefmoeder. En we hebben een heuse professor. Uh, Dr. Christine Brinkgreven. Die is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht en publiciste. We hebben Magda Henks. En we hebben natuurlijk ook Roos Wouters. En we gaan alle aspecten van het stiefmoederschap proberen te belichten... en kijken waarom deze bijzondere categorie vrouwen... altijd zo negatief in het nieuws komt. Maar...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 En een Russische nationalist is tot levenslang veroordeeld... wegens de moord op een mensenrechtenadvocaat en een journaliste. De advocaat streed voor slachtoffers van mensenrechten schending in Tsjetsjenië en riep daarmee de woede op van Russische fanatici. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radakation. Rem, Overmorgen is het moederdag. De commerciële uitvinding die inspeelt op ons verlangen om onze liefde voor mama tot uitdrukking te brengen. Wie genegeerd wordt in dit feestgedruis is de stiefmoeder. Haar positie lijkt een onmogelijke. Kinderen die haar vijandig bejegenen, een man die dan hulpelozer bijhangt en een omgeving die haar vaak wantrouwend tegemoet treedt. Denkt u maar aan al die sprookjes waarin de stiefmoeder de slechterik is. Als man die geen flauw idee heeft hoe het is voor een stiefmoeder... wil ik graag vandaag deze vrijdag voor moederdag gebruiken... om ode te brengen aan de stiefmoeder die dagelijks geconfronteerd wordt... met ondankbare kinderen en bemoeizuchtige exen. U kunt mij daarbij helpen. Heeft u een ervaring als stiefmoeder of als kind van een stiefmoeder? Bel me dan op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaatntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Stiefmoedertime. Luisteraars, we staan op de grens van Amsterdam en Amstelveen... aan het Gelderlandplein, uh, aan de AJ straat U mag langskomen, u kunt het niet missen. Maar wie heel ver hier vandaan is, helemaal in Portugal... is de schrijfster van het boek Fuck, ik ben een feminist... En het Feministisch Manifest. En ze is nog bezig met het boek Carrière, Bitches en Papadagen. Hoog tijd voor het nieuwe, uh, het nieuwe werken. En ze schreef een bijdrage aan het geweldige boek Bonusmoeders. Dat vorig jaar uitkwam en dat een mos schijnt te zijn voor iedere stiefmoeder. Ik heb het niet gelezen. Goedemorgen, Rooswouters. Goedemorgen. Stijn Stiefmoeders, Heksen? Uh, nou ja, nee, ja. Uh... Wat het hele ingewikkelde was bij dat boek, daar kwam het eigenlijk wel vaak op neer. Um, dat de stiefmoeder nog altijd wel als heks werd weggezet. Maar, wat... En uh, daarom uh, hadden ze geprobeerd om het boek bonusmoeders, ja, dat het toch ook een positieve klank kan hebben. Maar, een stiefmoeder. Roos, je hebt um, een eigen ervaring met je stiefmoeder. Dus daarom vroeg ik, voor jou, was jouw stiefmoeder een heks? Zo ja, tot wanneer? Oh. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik was vooral een heks voor mijn stiefmoeder. Ik heb echt uh, uh, nou, het leven van mijn stiefmoeder bepaald zuur gemaakt. En ik heb ook altijd heel bewust, uh, dus, uh, nou ja, moederdag uh, uh, niets aan gedaan uh, naar mijn stiefmoeder toe. Foy, schaam je je nu? Ja. Ja, nu wel hoor. En, maar, maar even terug naar toen je 16, 17 een puberende uh, tiener was. Uh, uh, wat, wat, wat, wat vond je dan van Moederdag? Uh, nou, mijn moeder legde me altijd uit. dat dus Ik vroeg ja hey, man, waarom is het mo Moederdag... en waarom is het niet Kinderdag? En dan <laughs> zei zij, ja, het is elke dag kind Kinderdag. Uh, en Moederdag is die ene dag in het jaar... dat je uh, je waardering laat lijken over... <laughs> Elke keer dat zij die natte handdoek die je in een pop elke dag weer op de grond gooit, uithangt voor je en je brood smeert. En ongezien al die dingen uh, die moeders uh, voor hun kinderen doen. En um, dat spreek je één dag in het jaar, spreek je daar je waardering voor uit. En toen dacht ik, ja, eigenlijk doet mijn stiefmoeder dat natuurlijk ook voor mij uh, elke keer dat ik daar ben bij mijn vader en... Uh, is mijn stiefmoeder ook altijd bezig geweest met uh, uh, nou ja, de, de dingen zo te regelen... Uh, dat iedereen gelukkig was. En uh, daar deed ze een hele hoop dingen voor mij uh, bij. En toch dacht ik, ja, en als ik je dan iets geef voor moederdag... dan erken ik jouw plek als moeder in mijn uh, leven. En dan spreekt mijn waardering daarvoor uit. En dat kon ik toch niet over mijn hart verkrijgen. Professor Christine ja. brink, wil je wat zeggen, Roos? Ja, nou zeg maar gewoon Christine... <laughs> Haar Roos in Portugal. Nou, wat ik het mooie van dat stuk van Roos vond... want ik heb het voorwoord voor dat boek geschreven... dat zij zo eerlijk laat zien hoe lastig zij voor haar stiefmoeder is geweest. En met een grote... Ja, dat vond ik prachtig. En dat, dat daarmee sprong haar, haar uh, stuk ook een beetje eruit. En zo precies ook dat, waar de angel zat... dat ze die plek van die schoonmoeder niet wilde... Uh, stief... ik de schoonmoeder. schoonmoeder is ook een, uh, ook een hoofdstuk apart, maar de stiefmoeder... dat ze die niet wilde erkennen... En dat ja en het is ja stiefmoeder. Ja, ik ben behalve hoogleraar en moeder ook stiefmoeder, dus ik ik kan erover meepraten. Het is een hele lastige positie. Was was stiefkind net zo'n uh, uh, heks als Roos? Uh, nee, Rose? toen ik het verhaal van Roos lag, dacht ik... Dacht ik nou, het, ik, ik heb geluk gehad. <lacht> en het is mij... Nee, ik heb ook weer heel veel aan ze gehad. Maar ik vind dat het mooie van het stuk van Roos... is ook, haar, ook de, de verandering erin, of de ontwikkeling. Dus hoe ze, haar, hoe ze haar het leven zuur heeft gemaakt. Maar ook nu langzamerhand... Oh, ja, Roos vertelt. Is een... Zij ben, jij, en je <lacht> ja, stiefmoeder, ja. nu beste vriendinnen... Uh, nou, oh, dat, dat vindt, is lijkt me ook halen, een beetje dat... veel gevraagd weer, maar goed. Ja, een over overgang. Nee, wat, er, wat er gebeurde was het moment dat ik kinderen kreeg. Um, zag ik haar liefde voor mijn kinderen. En daarmee werd het wel een, een, een echte oma. En ja. Um, ja, er is niks waar je zoveel van houdt als van je kinderen. En als je dat kan delen met mensen. En je ziet dat ze echt, echt van jouw kinderen houden. Um, dan ineens, in ja, dan valt dat woordje stief. Uh, toch weg. maar roos. ja, zij is nu de stiefoma, zij houdt van mijn kinderen. roos. de oma ik, van mijn kinderen. ik ja. was ook een vervelende puber. Maar toen ik kinderen kreeg, ben ik mijn moeder veel beter gaan begrijpen. Dus ik weet niet of het nou echt professor Brinkrieff... Ja, noem maar even niet. Nou, ja, Christ, vind... Christine, maar ik vind het zo leuk om een vrolijke professor te hebben. Ga je, dus je vind gang. Ik, ik, ik Vier dit dat, moment. Ja, ja, ja. Nee, maar het is toch kenmerkend voor moeder-kindrelatie. Ik sprak met Barbara, mijn eindredacteur, die zegt... tot mijn twaalfde was mijn moeder een engel. En daarna vind je er maar een, een, een bitch, een heks... En pas als je volwassen wordt en kinderen krijgt, ga je moeder wel begrijpen. Dus ja, ja, nee, dat is ook al waar. Als je zelf kinderen krijgt, dan is die positie anders. En, en, ja. en met een stiefmoeder zeker, maar ook met je eigen moeder. Ja. Uh, maar het stiefmoederschap is nog op een aantal opzichten toch ingewikkelder dan het, het gewone moederschap. Hoor. We gaan even naar Roos, dan gaan we ja. naar een liedje en dan ja. gaan we precies daarop Roos. Je mag tot slot nog wat ja. zeggen, ga je gang. Ja, wat ik, wat ik dus merkte is, natuurlijk ga je op een gegeven moment je moeder, nou ja, alle mensen die, die rare dingen hebben gedaan voor je toen je kind was, dat je dacht, als ik dit later groot ben, dan doe ik dat allemaal anders, die ga je meer waarderen. En tegelijkertijd merk ik toch dat, uh, um, ja, de rol tussen mij en mijn stiefmoeder, uh, ben ik alsnog achteraf, dus ik denk, ja, dat was een onmogelijke situatie. Dus, ja, dat, dat blijft toch veel ingewikkelder. En het is echt dat zij de, de rol als oma uh, daarin is gegroeid. En daarvoor is mijn waardering dat ik denk, als, het, als er een opa- en oma-dag zou zijn, dan zou ik dan een cadeautje voor de kopen. Maar ja, met me... Nou, laten we die, we die dan instellen. Okay, Oké, we gaan, we gaan een pleidooi houden over opa- en oma-dag. Roos, uh, veel plezier in de regen in Portugal. Bij ons geen de zon. Nou. Dat is nou... ja, ja, ja, ja. Even, even invrijd, Jezus. Ja. Uh, Luisteraars, je kan oh. geen programma maken over mama. Dankjewel dat je aan de telefoon kwam, Roos, zonder dat we ons eigen heentje hebben. Uh, uh, professor Christine brink -Greven. We hebben geprobeerd om een liedje ja. te vinden. Dat doet Rien altijd over stiefmoeder. Geen enkel liedje. We hebben honderden liedjes waar, zoals deze... waar de liefde voor mama wordt bezongen. Waarom nooit een liedje voor een stiefmama? Ja, dat is een hoog tijd dat dat er komt. Want er zijn zoveel stiefmoeders. En ze... Ja, het is een onmogelijke positie. Dat, dat vind ik in het boek ook wel goed beschreven. Maar ik vind het ook weer niet... Ik bedoel, in zo'n boek wordt natuurlijk ook de ellende uitgelicht. En, en, en dat is ook wel goed om dat te beseffen. Je komt in een gezin, er zijn kinderen die kijken je weg. Die man is hulpeloos, die is vaak weggegaan. En die, die heeft ook spijt en wil het alles goed maken En verwendt die kinderen. En het, het is niet eens een krukjespositie. Het is een soort klapstoel en... En toch, bijvoorbeeld, ik heb heel veel aan die stief, stiefkinderen gehad. Ja. Ik, ik heb laat kinderen gekregen. Ik heb ook gelukkig ook zelf kinderen. Daar ben ik ja. heel blij om. Dus ik ben van alle markten thuis. Wat maar maar we... hou je dan meer van je eigen kind dan van je stiefkind? Ja, het is een heel ander soort liefde. Het is, een, een eigen kind is van begin af aan... dat, dat, dat heb je gedragen. Dat is, uh... En stiefkinderen, ja, die, die, die krijg je op een dag. Je hebt iets met die man en daar zijn kinderen bij. En die neem je erbij. En daar... Maar, bijvoorbeeld, in mijn geval... Ik, ik was heel aarzend of ik zelf kinderen wou. Ik, ik, ik hield van werken, van schrijven. Ik, ik was vaak de enige vrouw in mannengezelschap, vond ik ook een heerlijke positie. <lacht> ik dacht ook kinderen van een belemmering, mijn vrijheid. Ik hoor ook natuurlijk tot die generatie die voor het eerst van alles kon. En kinderen als een belemmering zag. En ja, ik was pas 35. Ik had toch was gepromoveerd. En, zo. en toen die zomer dacht ik nu. nu. Wil ik eigenlijk zelf kinderen. Maar zonder die stiefkinderen weet ik niet of ik dat had gedurfd. Want door die stiefkind is een soort experiment. Een levend experiment. Hoe je krijgt ze, staat op je stoep, je zorgt ervoor. En ja, ik ben mezelf erg meegevallen. Ik dus dacht... uw kinderen moeten uw stiefkinderen dankbaar zijn dat u buurman. Biologie... Ja. En ik ben ze ook dankbaar. Ik ben ze ook echt erkentelijk. En, en ja, ik, vond het, ik vond het nooit makkelijk. Maar ik heb er toch ook twee hele leuke, grotere dochters bij. En het is een ander soort band. Dat zal, het is een ander soort liefde. Ik Dat zal is... even, want er zijn een heleboel tweets en reacties. Ik doe ze naar elkaar. Uh, Dick zegt, bij stiefmoeders denk ik aan een groot huis op een heuvel... met bliksemschichten erboven. Henry Muis zegt, ik vind Stiefmoeder zo negatief. Het was, komt waarschijnlijk door die sprookjes. Wat dacht je van ko-moeder of ookmoeder? En dan zegt Simmeke, het is nog geen vaderdag... maar mijn stiefvader verdient ook een zonnetje. Ik ben zelfs op hem gaan lijken, het kan echt. En Raymond Berhito zegt, een paar deuren verder... man ziet nooit meer kinderen op bezoek door nieuwe partner. Heb haar gedrag op straat gezien, slecht. Dus, um, um, is het... Je hebt van alles erbij. Dit ja. soort stiefmoeders ook, die die, kind, die, nieuwe kinderen niet kunnen of die oude kinderen niet kunnen verdragen... Ja. En die het ma, een man ook heel moeilijk maken. En die man ja. opeisen. En vinden dat hij afstand moet van zijn kind. Maar ik bedoel, je, je bent toch ook wel gek als man als je daarop ingaat. Maar u, u hebt er onderzoek naar gedaan. U bent hoogleraar. Kunt u me uitleggen. Waar die, is dit de primitieve bezitsemotie? Die, die, die is er natuurlijk ook. Die man is van mij. En als die man. Uh, ja, die ja, Kinderen herinneren zich. herinneren natuurlijk ook weer aan een vorig huwelijk. Daar zit een vorige vrouw aan vast. Maar het, elk, elk stiefgezin is natuurlijk ook weer anders. En het hangt ook van hoe iedereen dat, dat doet. En hoe een ex zich opstelt. En hoe groothartig je zelf bent. En hoe die man is in, in het geheel. En hoe duidelijk die maakt dat die nieuwe vrouw ook een plaats heeft. Dus eigenlijk is het, zijn het die mannen die weer de aaferscenen in Nee, die vrouwen. Uh, nee, nee, nee ben ik, <lacht> nou, daar ben ik niet van. Van een mannenblaming. Die mannen zitten ook vaak in een heel lastig pakket. Maar het is ook... Uh, ja, die die vrouwen kunnen natuurlijk ook heel bang, onzeker, benard, zuur, eisend zijn. Maar ja, je hebt ook weer zoveel ruimhartige stiefmoeders. die ook begrijpen dat. die zich ook kunnen verplaatsen. Nou, dat vond ik ook mooi in een stuk van Roos. Die je, dat je kan verplaatsen in de positie van het kind. Ja. Zo'n kind heeft er niet om gevraagd. Die vader nee. gaat weg, die moeder gaat weg. Alles is anders, alles is ontwricht. En kinderen moeten zich aanpassen. doen dat vaak heel goed. Maar als je je even verplaatst in wat dat is voor een kind... ik denk dat je dan ook veel uh, ja, aardiger, ruimhartiger en liefdevoller kan reageren. Maar Ma je moet dat maar kunnen. Hè, dat, dat, uh, dat is waar. Ja. Magda Henks is coach, bestuurslid van de stichting. Want luisteraars, het is zo leuk. De redactie heeft echt hard gewerkt. En de ontdekking is dat er is de stichting Stiefmoeders Nederland... En je hebt ook de Landelijke Stichting Stiefgezinnen. En Magda Hend, die is uh, contactpersoon voor die Landelijke Stichting uh, Stiefgezinnen... en bestuurslid van de Stichting Stiefmoeders... Uh, is verbonden afdeling Social Work aan de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden. Goedemorgen, Magda. Goedemorgen. Magda, kan je me nou uitleggen? Want je, je, je, je, ik heb begrepen dat je uh, een gezin hebt gehad met vijf dochters... twee van jezelf en twee van je ex-partner... ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie en je be bekijkt het ook wetenschappelijk vat voor me samen alsjeblieft als het kan wat is het probleem hoe ontstaat het en hoe los je het op ja. de, dat is een korte vraag met een lang antwoord maar ik zal ja. proberen het niet lang zie, te maken ik, ik zie even... de man lachen hoor om deze vragen ja, ja. Oh. ik wil even corrigeren ik heb drie stiefdochters Je ja. en... zijn net twee, ik heb er drie ja. Ja. allemaal van dezelfde leeftijd wat is kort het probleem ik denk dat, dat kort het korte probleem is dat niet duidelijk is welke positie stiefmoeders hebben. Net zei iemand ook van, dat hij moeite heeft met het woord stiefmoeder. Ik heb niet zo moeite met het woord stief, maar ik heb veel meer moeite met het woord moeder. Want daarmee geef je jezelf een bepaalde positie als stiefmoeder die eigenlijk niet klopt. Want je bent niet de moeder van de kinderen. En ik denk dat daar eigenlijk de kern van het probleem zit op het moment dat jij als stiefmoeder in een gezin komt, of als partner van, uh, uh, van de man in het gezin komt... dat je eigenlijk niet zo goed weet welke rol jij op dat moment ja. Uh, moet aanmenen. Ja, Ik denk dat dit de kern is, hoor die positie. Je moet ook niet meteen de positie van die moeder willen in. Je moet je nee. plaats kennen. Maar wat is ja. je plaats? En dat, dat is natuurlijk ja, ik... het eieren eten. Ja, en, en dat, is, dat is nog zo onduidelijk in deze maatschappij, ook de manier waarop er naar gekeken wordt... waardoor al de vrouwen die de positie van stiefmoeder innemen of in gaan nemen... eigenlijk niet zo goed weten welke rol ze aan moeten nemen. Wow. En je ziet ook heel duidelijk dat um, eigenlijk heel veel vrouwen met heel veel moed en heel veel energie uh, starten in een stiefgezin... Uh, een, een jaar, anderhalf jaar echt volhouden. En daar heb ik ook bewondering voor. En tegelijkertijd uh, ja, dan, dan ontdekken dat ze het eigenlijk niet, niet volhouden. Dat ze het niet leuk vinden. Dat ze er moeite mee hebben. Ze ja, dus doen uh, vaak enorm hun best. Dat staat ook in het boek van Boon. Ongelooflijk ja. hun best maar maar om in alles te ja. voorzien. We kunnen elk geval nu één conclusie trekken. De positie is cruciaal. En daardoor en ontstaan heel de problemen. Ja. Oké, okay, ik ga even ja. naar de beller. Henny, als jullie het goed vinden. Henny, goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Uh, je hebt uh, vast uh, een je geselecteerd. Kun uh, dus je moet het mijn goed... verhaal horen? Ja, graag. Nou, uh, ik werd op anderhalfjarige leeftijd, is mijn moeder overleden. Ik ben een kind uit een, een huwelijk van oudere ouders. En uh, mijn tweede moeder, want ik haat het woord stiefmoeder. Een tweede moeder is geen stiefmoeder, meestal niet. Het zijn uh, ja, gewoon uh, moeders die genoegen moeten nemen met een tweede, een tweede rangs kind. Maar uh, mijn tweede moeder, die had een geestelijke beperking. Het was, het was een schat. Het, uh, ze spaarden de eigen eten uit de mond, want wij hadden het arm... En als we sinaasappel hadden, nam zij een kwartje. En de, de andere drie de, de derde gedeelte, dat sneed ze door de midden. En dat kregen mij, uh, ik en mijn broertje. En uh, we hebben ook ons leven lang voor haar gezorgd. We zaten, uh, mijn vier kinderen, uh, die zaten ook allemaal aan haar sterfbed. Mijn uh, oudste dochter is naar haar vernoemd. Mijn kleindochter, die helaas niet meer in leven is, is ook naar haar vernoemd. En, uh, nou ja, ik zeg, uh, wij zijn nog jarenlang uh, bij haar graf geweest. Nu wordt het geruimd, helaas. Nou Henny, ja. ik vind dit fantastisch. Hartstikke bedankt dat je het met ons wilde delen. Ik word er helemaal warm van. Dank je wel. Ja. Mag, mag ik wat vragen, Christine? En zowel. Dat tweede rangs kinderen, dat vind ik ook vind ik een droevig woord in het ja. geheel. Want ja, ik, dat zo, heb ik ook. Dat ja, is een naarwoord. Zodra ja. je als stiefmoeder of als nieuwe vrouw van het als tweederangs kinderen ziet, dan is er al iets helemaal mis. Het ja. zijn natuurlijk eersterangs kinderen. Alleen is jouw positie, je bent niet de moeder. Je moet je eigen positie verwerven. Maar tweederangs kinderen vind ik misschien nog het droevigste woord in het, in het hele maar wat, verhaal. Ik, wat ik erg interessant vind, um, ik heb het in mijn eigen familie meegemaakt. Uh, is er een verschil als een vrouw overleden is... Mijn Tante, ontzettende schat van de vrouw, tante Rina, overleed. En toen hertrouwde om John en die moeder toen, tante een schat. Is er een verschil, mag dat wanneer mensen gescheiden zijn... dat nog de echte moeder in leven is, de biologische moeder... of wanneer de moeder overleden is? Er is natuurlijk een verschil dat de moeder er niet meer is. Maar tegelijkertijd blijken de verschillen niet zo heel groot te zijn. Uh, het is meer de relatie die de die de vader heeft of heeft gehad met uh, de vrouw, uh, wat van belang is. Op het moment dat er heel veel ruzies zijn tussen een ex met een ex, is dat veel vervelender dan uh, op het moment dat de uh, relatie goed is. En het is veel al zo, als iemand is overleden, als de moeder is overleden, dat die relatie goed is geweest, waardoor het kind die moeder ook nog mag... Uh, Um, uh, um, mag verheren, ja, laat ik het Dat ook zeggen. heel belangrijk is, dat er plaats is ook voor die andere moeder, ja. dat, dat mensen niet ja. weggewerkt worden. Dat die en, op, ja, en op het moment aankan, dat, er, ja. dat er een ex is waar geen plaats voor is, dan komt een kind natuurlijk in ja. een loyaliteitsconflict. Maar, ja. En reels. dat is heel vervelend, op het moment dat de moeder er nog gewoon mag zijn, ook als ze overleden is, want als een moeder overleden is, is ze nog heel nadrukkelijk aanwezig. Ja. En, op het moment dat ze de macht zijn, dan heeft dat kind ook een plek. Dan kan dat kind die stiefmoeder ook een plaats geven. Ja, uh, professor Brinkgever, één ding wil ik toch nog vragen. Het is dus eigenlijk gewoon sociologisch. Het, het is dus zeg maar alle sociologische verbanden die komen samen in zo'n, ja, zoals Magda noemt, samengesteld gezin. Uh, uh, dus het, het zijn ja, alle... Ja, sociologisch en psychologisch. Het gaat ook allemaal over, over emoties en de plaats die je... en over rouwen en over... En, en die, die, die vakken moet je ook niet zo scheiden. Het gaat ook over relaties tussen mensen en de plaats en positie. Maar dat is zo verbonden met, met, de, met emoties die mensen hebben. Ja. En ruimte voor emoties. En ruimte voor ex. En, uh, ja, en ik denk dat je er heel verkeerd aan doet... om zo'n overleden moeder weg te werken. En ook een ex weg te werken. En, maar ja, je, je, moet, je moet wel... Uh, dat geldt dan voor alle partijen. Daarom is het ook zo'n ingewikkeld arrangement. Je moet elkaar de ruimte kunnen geven, dat moet je opbrengen. Dus je moet ook zeker genoeg zijn van je eigen plaat om dat weer te kunnen. En dat dat vaak misloopt, ja, dat begrijp ik ook wel weer heel goed. De, de, een, een, een gewoon gezin is al ongelooflijk uh, moeilijk. Uh, ik, ik zal even uh, wat cijfers met u doornemen. Uh, <hazien> ongeveer 66% van de samengestelde gezinnen gaat toch weer uit elkaar. In Nederland zijn er 1 op de 10 gezinnen is een samengesteld gezin. Dus met stiefkinderen uh. en stiefmoeder. Dat zijn ongeveer 250.000 gezinnen. Er zijn jaarlijks 35.000 echtscheidingen. Er komen jaarlijks circa 40.000 mensen alleen te staan door het overlijden van hun partner. 40% van het eerste huwelijk en 60% van het tweede huwelijk eindigt de echtscheiding. 60% van de gescheiden vrouwen heeft binnen 6 jaar een nieuwe partner. Het hebben van kinderen verkleint de kans voor een nieuwe relatie, zowel bij vrouwen als mannen. Bij 80% van de echtscheidingen kregen de kinderen de moeder. Gemiddeld zijn de kinderen 13 jaar als ze stiefouders krijgen. En het gegevens blijkt dat 10% van de kinderen te maken kregen met een samengesteld gezin... Dus dat zijn ongeveer 400.000 kinderen ja. die de afgelopen ja. tijd nou, hebben dat, dat zegt al heel wat. Hoeveel mensen in dit soort ingewikkelde arrangementen leven? Dit zijn de cijfers. En dan begint natuurlijk het verhaal. En dat zijn natuurlijk allemaal ook verschillende verhalen. En dat hangt af van hoe mensen dit uh, aankunnen en doen. Uh, ik heb een oplossing voor u. Stiefkinderen en tweede rangskinderen. Cadeaumoeder krijgt veel liever net als cadeaukinderen. Ja, en toch vind ik dat ook net als bonusmoeder was ik tegen. Want dan is het weer zo zoet alsof je alleen maar iets extra krijgt. Alleen maar een cadeau. je vaak helemaal niet om dat cadeau hebt, er komt een nieuw iemand en je verwenst dat. Dus ik hou ook niet van die hypocrisie. Magda, kan je mensen trainen hierop? Uh, uh, uh, uh, zijn we ons er wel genoeg bewust van? Oh, ik moet, we moeten afscheid nemen van uh, professor Brinkreven. U moet weg, hè? Ja, ik moet weg. Nou, ja. Ik stel het ontzettend op prijs. Ik wens u een hele fijne moederdag. En ik vind u, nou luisteraars, u kunt op de webcam kijken... of de foto's die Rien hebt gemaakt. Ik vind het ontzettend fijn om zo'n vrolijke professor te gaan hebben. Ja, dat de, is heel bijzonder, <laughs> dat geloof ik Dank u wel. Um, Magda Henks, um, kan je mensen erop trainen? Uh, uh, uh, uh, moeten mensen die, zeg maar, gaan gaan samenwonen met een partner of trouwen met iemand met kinderen... dan eerst een training volgen... Nou, ik vind de training een beetje te veel van het, van het goede. Maar tegelijkertijd zou het al heel mooi zijn als mensen zich bewust zijn van de uh, problematiek. Of in elk geval zich erop voorbereiden waar ze aan beginnen. Want meestal is het zo dat mensen met een roze wolk um, in een samengesteld gezin stappen. En zich niet bewust zijn van datgene wat er eigenlijk allemaal gaat spelen. En op het moment dat men zich niet bewust is dat een moeder ook daadwerkelijk in het samengestelde gezin... Um, je bij wijze van spreken meedraait, al is het er niet bij. Uh, als je je daar bewust van bent, dan weet je ook dat je daaraan zou moeten werken als stiefmoeder. Um, Op het moment. Mag je? Ja, uh, ja, ja, Voordat je verder gaat, er zijn een heleboel mensen die ook willen weten waar ze dingen kunnen berekenen. Uh, ben jij ergens te berekenen? Want je bent coach en bestuurslid van die Stichting Stiefmoeders. Heb je een website? Ik heb zelf een website, ja. Dat is www.samsam-gezinscoach.nl. Nog een keer. www.samsam-gezinscoach.nl Oké, okay, en het leek dus raadzaam als... Uh, ik, ik heb een vrouw nu met drie kinderen... en als vrouw me eruit trapt en ze zou een nieuwe partner hebben... en mijn kinderen zijn echt heel lastig... dan zou het dus raadzaam zijn als ze van tevoren even... weet ik veel, bij zo'n uh, coach aanklopt... voordat je begint met die relatie. Absoluut. Absoluut. Nou, voordat je begint met de relatie... voordat je begint met samenwonen. Dat zou absoluut raad raadzaam zijn. Oké, okay, Magda, we hebben een vaste beller, meneer Fares. Dat is een oudere, wezeren man. Uh, en die, uh, die, die uh, Solema, valt altijd voor zijn charmes. Daarom komt hij altijd in de uitzending. Meneer Fares, gaat uw gang. U hebt 30 seconden. Hey, ik heb uh, ervaring met een, een, een stiefmoeder, een stief en diverse stiefdochters. Het, eigenlijk het hele geheim is dat men elkaar eh, aanvaardt, dat je een, een, een, een moedergevoelig mens hebt, ontmoet... Eh, die voor jou eh, bereid is eh, je leven te verbeteren. En dat gaat van de man uit, dat gaat van de kinderen uit... en dat gaat van de, bij wijze van spreken, van een grootmoeder uit... die ook die vrouw als eh, dochter ervaart. Hè? Dus een, een, een, een, een, een kans... En ook als twee mensen uit elkaar gaan met scheidingen, heb ik ook ervaring mee. Mijn vrouw zei ook wat die twee kinderen ruzie met elkaar hebben, mijn kleinkinderen zitten bij die schoondochters en blijven levenslang met schoondochters. Meneer Van u was dat volgens mij is... een kleine player hè, met al die gebroken huwelijken en dingen in uw leven. Wat zegt u? U was ook een kleine playboy, hè? Want met al die scheidingen en zo. Ja, maar dan. Dat... Daar ben ik heel gelukkig mee. Heel veel ervaring doe je daarmee op. Dat is Gelukservaringen. Ja. Gelukservaringen. Van... Van Als hij je openstellen. <laughs> Hartstikke bedankt voor het uh, bellen. Uh, mevrouw, van Henk, ik heb, uh, mevrouw Henk, sorry. Ik heb nog een aantal dingen mee die me opvallen. Ik krijg van onze vaste reageerde Jan Bakker uit Sint-Anna-Parochie. Sint die zegt, kunnen we niet alvast de afspraak maken... dat je straks een juni-uitzending maakt over stiefvaders? Hetze minstens hetzelfde probleem. Rino zegt ook, toen mijn vader hertrouwde... Kreeg je de kinderen van zijn nieuwe vrouwen, lieve stiefvader. Ik mocht bij mama blijven. En Geert Blauw zegt, ik heb inmiddels drie... inmiddels geadopteerde stiefkinderen en één eigen kind. Waarom altijd maar aandacht voor stiefmoeders en niet voor stiefvaders? Wordt het tijd voor aandacht voor het stiefgezin? Ik heb alles gedaan voor die drie stiefkinderen. Desondanks zijn er twee die helemaal niets meer met me te maken willen hebben. Zelfs zijn kinderen, mijn kleinkinderen, mag ik niet zien. En dan krijg ik nog een laatste uh, uh, van Robert Engel. Oh, die, die, die krijg ik zo. Dus mevrouw Hengst, uh, ook die stiefkinderen. Stiefvaders bleken met hetzelfde probleem... te konvergeconfronteerd te worden als stiefmoeders. Ja, natuurlijk is het zo. De stiefvaders hebben precies hetzelfde probleem. En tegelijkertijd zijn er nog veel meer stiefvaders... dan stiefmoeders. Maar aan de andere kant... stiefmoeders zijn toch altijd de zorgende... Uh, het blijkt gewoon in onze maatschappij dat de rol van stiefmoeders nog veel meer de zorgende moeder is... waardoor ze ook veel meer geconfronteerd wordt met, haar eigen, met de problematiek van stiefmoeders. Ja. Het is toch nog zo dat stiefvaders meer werken en minder geconfronteerd worden met ja, datgene wat er thuis gebeurt. Door de, rol, en... de, door de verzorgende rol van de moeder hebben ja. die veel meer ja. het dagelijkse contact met de stiefkinderen. Ja, en ook onze maatschappij verwacht ook nog iets anders van stiefmoeders... ...van de moeder al, dan van de vader al. Oké, okay. mevrouw Hengst, ik dank u hartelijk... dat u aan de telefoon wilde komen. Ik wens u ook een heel leuke moederdag. Ik heb als laatste tweet van Robert Engel... Fucking hell. Als ik prim zo hoor... heb ik qua kinderen alle fouten gemaakt, Robert. Ik had een, uh, een moeder die het alleenstaande was... en daar heb ik ook alle uh, pijn aan gegeven. Uh, ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. Wij, Solema El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aars Hans... Twin, Momo, Sarou Marien, Boer en Barbara van der Krees... zijn u zeer dankbaar dat u met zoveel naar dit programma...